De nieuws met Lucienne Grecus. Halleluja. Welkom in het tweede uur van de Afternoons. Janel, mooi was dit. En waar komt hij uit vandaan? Uit de platenkast van... Valentijn. Oh yeah. Halleluja. Hij is nog niet afgelopen. En nou wel. Nou is hij wel afgelopen. Valentijn, welkom in, uh, in je eigen platenkast. Dankjewel. Zit, uh, ik, uh, zit je vaak in je eigen platenkast uh, te sneupen? Uh, ja, uh, ik woon namelijk weer heel even thuis en daar staan al mijn cd's, mijn grote verzameling. Want ik heb heel veel verzameld uh, mijn hele leven. Nooit gedownload nog. En, uh, dus uh, ik zit er graag in, ja. Ja, want uh, dit was uh, Janelle Moë. Waar ken je haar van dan? Uh, even kijken. Het werd me getipt door uh, iemand. En uh, zij, wat is zij? Volgens mij uit Philadelphia of... Ik weet niet, het is een beetje de, dezelfde scene als uh, Outcast. En dat vond ik eigenlijk ook wel verfrissende, vette muziek. En uh, dus toen ik dit hoorde, dit album, heb ik echt al die 16 nummers vond ik gewoon helemaal te gek. Heel, heel erg, heel verschillend allemaal. Echt, het gaat alle kanten op. Maar en uh, dit nummer is uh, wat ik net draaide, wat je net draaide, was uh, ja, heerlijk. Fris, ja. Even vrolijk. voor de introductie van de mensen die nog niet op de site hebben gekeken. Het is eigenlijk een wonder als het nu niet gebeurd is. Maar uh, <laughs> waar moeten de mensen jou van kennen? Uh, ik hoop dat ze me kennen van Cirque Valentin. <laughs> Tadaa! En uh, ik speel ook bij Koffie, ik like Afrobeat Band. En voor de rest heb ik uh, heel veel bij andere acts gespeeld hiervoor. Maar nu lekker focus op de eigen bands en uh, hopelijk dat naar ongekende hoogtes. Ja, want je hebt ook nog bij Zuko 103 uh, gespeeld, gespeeld als uh, gitarist. Ja. En uh, heel veel andere dingen. Maar zijn dat, uh, uh, Zuko is wel echt anders, of in ieder geval anders. Je zou kunnen zeggen dat Cirque Valentin heel veel ook weer daarvan heeft. Ja, Ziek van het is ook het kan heel breed zijn. Het heeft wel, denk ik, invloeden uit heel veel hoeken. Maar um, het is, dat is inderdaad uh, anders dan Zoeko. dat wel, ja. Ja. is meer, ja, wat is het? Van alles. Ja. Braziliaanse, Braziliaanse, drinken, Braziliaanse alles. dansmuziek. Ja, elektro. Dat ja. weet ik hey Maar uh, wat vind je dan uh, zo tof aan deze band? Uh, Janelle of, Monet, ja, of aan deze groep, ja, vrouw. Heel, heel, heel fris. Goed. Um, ja, gewoon heel goed en, heel, ja, en, en lekker fris. En, een coole combinatie van stijlen en uh, je hoort Afrobeat, en je hoort, uh, ja, ik weet niet van alles, RB, disco, dat, dat komt alles allemaal zitten eigenlijk op dat album. Ja. Want is het is ook haar eerste album of? Uh, nou, is het ze hebben daar een EP beetje hiervoor uitgebracht. Dat is volgens mij was dat 2008 of zo. En uh, nou was ze volgens mij klaar voor een echt album. Dat waren eerst acht liedjes, dacht ik, en nu uh, 16. Ja. Uh, nou, 18 zelfs volgens mij. Echt uh, 18 vette tracks. Nou, ik, zou, ik vond het echt gek. Uh, Halleluja, zou ik zeggen. Wonderland was dat. Wonderland, ja. Wat, uh, je hebt nog meer muziek meegenomen, allemaal cd's trouwens. Je, heb je geen vinyl? Uh, ik heb wel vinyl. Uh, niet zoveel als cd's, maar eigenlijk, ik was vroeger echt ongelofelijke Michael Jackson, Jackson 5 en alles wat van de Jacksons afkwam fan. Ja. Uh, dus ik struin altijd alle fanclubdagen... ...jaarbeursen, platenbeursen af... ...op zoek naar platen, ook al had ik... ...en trouwens ook op Rommelmarkt... ...als ik dan een plaat tegenkwam van Michael... Dacht, ...heb ik hem alsnog gekocht, ook al had ik hem al twee keer. Het ja, is gewoon precies. meer dat ik daar... ...op dat buurtmarktje de Michael Jackson plaat vond, die moest, moest gewoon mee. Ja, dat, gewoon het feit dat je die plaat vindt is al geweldig. Ja, dus ja. ik heb sommige dingen drie keer. En ik geef ze ook weg soms, dat ik in ieder geval wel eentje overhoud, maar... een Mooi relatiegeschenk. Ja. <laughs> of een cadeautje gewoon, dat kan natuurlijk ook, hè. Ja, Moes. zeker. Uh, nou, wat hebben we nou ook hierna uh, in de platen spelen zitten, of eigenlijk in de studie speler? Ja, ik dacht eigenlijk even beginnen dus, wat we net deden met iets wat ik nu heel cool vind. En ja. Wat een beetje, ja, wat redelijk nieuw is. Ik heb wel veel meer nieuwe dingen, maar... Um, het leek me leuk om dan nu een beetje terug te gaan naar het begin. En dus, ik heb, ben van een paar dingen die hard fan geweest in mijn leven. Maar uh, van de Jackson 5, daar begon het eigenlijk mee. Is dus mijn eerste CD was dat. Niet die ik hier in mijn hand heb trouwens. Hoor. Maar, nee. Um, Wat heb je in je hand? Ja, dit is eigenlijk een soort verzamelachtig. Children of the Light van de Jackson 5. Ik heb hier wel nog een originele, third album. Maar uh, Jackson 5, dus met Michael Jackson... Um, daar werd ik echt door mijn neef fan van. Die had een verzamel CD'tje en die heb ik toen ook gekocht. En toen ben ik echt alles gaan verzamelen. En ik wou eigenlijk ook op mijn negende wereldberoemd zijn, dansen en alles. Ja. Wat dus was... oud was je toen? Ik, ik was negen toen, uh, toen ik mijn eerste CD'tje kocht. En dat was uh, eigenlijk een uh, album van de Jackson 5 voordat ze bij Motown zaten. Dus volgens mij dat is uit 67 was dat. Was Michael was dus negen. Ja. Ah, fijn. We gaan er gewoon naar luisteren. Welke ja, nummer ja. gaan we horen? Uh, ain't Nothing But Like The Real Thing. Van The Jackson 5, gecoverd. Volgens mij van Marvin Gaye, gecoverd. Ja, volgens mij, ja. Maar dat geeft niet. Als hij maar goed gedaan is, zou ik zeggen. Zeker. Heervol en uh, dat soort dingen. Even terug, hè. Oh, even terug. <laughs> Thank you. Enjoy yourself op je werk. Of, uh, Ga je er doorheen praten? Nee. <laughs> uiteraard. Uiteraard praten we doorheen. doorheen. Okay. Nou, lekker. Nog even een Jackson nummer erachteraan. Nee! Nee, dat, ik bedoel... Oh, zo bedoel je. Nee, ja, precies. Zo gewoon. Twee nummers achter elkaar, toch? Ja, nou, dat ene was Jackson 5. Dat was bij Motown. Dus eigenlijk speelde ze eigenlijk alleen maar uh, nummers die geschreven waren voor hun. Uh, ja. Daarna gingen ze naar Epic... Dat was dan zonder Germain, die bleef bij Motown. En dat werd, toen werden ze de Jackson's, het mocht niet meer Jackson 5 heten. En toen was dit het eerste nummer van hun eerste album daar. Ja. En de eerste twee albums mochten ze dan twee nummers per album zelf schrijven. En daarna werden de albums compleet zelf geschreven. Dus dat was ja. een goede, maar goed, uh, zoals waarschijnlijk vogels. wel scheid aan hebben gehad uh, dat ze de Jackson's moesten heten. De mensen wisten N dat toch al waarschijnlijk. Ja, het was toch al tot ongekende hoogtes uh, <laughs> groot. Dus... Uh, nou, Jackson's oh, is dus mijn leven. Dat is echt jouw leven. Ja, dat is te gek. Ja. Want wat stond er bij jou uh, thuis in de platenkast van je ouders eigenlijk? Um, was dat ook een beetje deze kant uit? Nou, of mijn moeder uh, had niet echt veel CD's, maar die was wel meer van de oude disco. En mijn vader die had echt voornamelijk Nederlandstalig en Fransstalig. En um, ja, ook wel Fleetwood Mac en meer dat soort oude uh, dingen. Ouwe. Maar zeker niet wat ik allemaal luister. Nee, dus heb, ja, niks hoe ben je er dan mee in uit aanraking gekomen? Top-op of zo? Of nee, nee dat, dat bestond niet hoor. Ik nee. ben 24. Ja. <laughs> ja. <laughs> maar ik ken het wel trouwens. Maar um, uh, ja, via vrienden en luisteren. En... Nou, dus eigenlijk via mijn neef kwam Jackson 5. Door Jackson 5, met Mo, ja, dus ze zaten met Motown. Dus dan heb je ook Stevie Wonder, Marvin Gaye en Temptations. En eigenlijk van alles. Maar, en ja. eigenlijk door die soul weer kan ook weer makkelijk naar hiphop worden gegaan. Bijvoorbeeld De La Soul. Waar ze ja. heel veel uh, samples gebruiken uit die soul. En... Precies. Maar eigenlijk ook weer van soul en funk kan je weer naar... Bijvoorbeeld uh, wat straks gaat gedraaid gaat worden. De Chili Peppers. Want hun eerste drie albums waren, ah ja, hadden best wel wat funk invloeden nog. Maar ook... Uh, ja, veel dikkere funk. Hip -hop, veel dikkere bassen. ik al trouwens. Ja. Ja. <laughs> nou ja, ja, goed. Maar is hiphop er ook op los? Die dus heer de Chili Peppers. Ja, ook. Zeker. En... Ja, dus echt via, via steeds verder. En uh, zo ook dus bij de eerdere werk van de Chili Peppers. Ja. Uh, dat is Ja, nou, we gaan er gewoon naar luisteren. American Ghost Dance van uh, het album Freaky Styley Yes. Heerlijk. Nou, we gaan er gewoon van genieten. Ja. Oeh, kijk die Amerikaanse geesters even rond waren. But don't. Oh ja, yeah. Yeah. yeah. Dope fish, dope fish, fishbone. Ja, precies. <laughs> uh, het visje uh, uh, app nog een beetje weg, uh, heb ik het idee. Ja. Yeah. Zijn dit voor uh, vette? <laughs> <laughs> <laughs> nee, fucking vet vind ik het echt. Die over de top energie. Het Zijn ook vrienden van de Chili Peppers en uh, een beetje zelfs periode, periode dat uh, Living Color en Chili Peppers opkwamen. Ja. Yeah. Dat zie je ook bij Fishbone. Dat is ook echt. Die hele combinatie ook van funk en van rock en wat dan ook. Te gek. Want ze hadden ook ooit een keer een uh, sampletje gebruikt, geloof ik, hè? de, de, de ja, uh, ja. peppers uh, van Fishbone. Ja, nee, zo ben ik inderdaad de Fishbone gekomen, doordat ik bij de plaat Mother's Milk hoorde ik volgens mijn eerste nummer hoorde ik iets van Bone-in, en toen… Bone-in? Ja, ik had Bone-in, wat dan ook, en toen ja, dacht wat ik, is. Hey, no. oh. hey, wat is dit? Krijg ik dacht gewoon, dat is normaal wat radio dingetjes, maar dat bleek inderdaad Fishbone te zijn, dat uh, hoorde ik van iemand, en toen die plaat gekocht… Deze dus en toen alle CD's. Die ja, hebben heel vaak live gezien. En, uh, kijk, Chili Peppers worden eigenlijk alleen maar groter, maar uh, Fishbone, die. Uh, ik moet, ja, ik weet niet. Ik heb het gevoel dat ze steeds uh, voor minder mensen gaan spelen. Maar als je het kan zien, moet je het gaan zien. Ik vind het heel vet. Ja, het klinkt, uh, klinkt helemaal te gek. Ik ken het in ja. gezegd niet. Ja, dat, dat mag niet ik natuurlijk als DJ niet zeggen. Maar ja. ik zeg het gewoon. Goed zo. Ja. Nou, ik vind het leuk om nieuwe dingen te horen. en Ook al is het een heel oud nieuw dingetje, ja. voor mij is het nieuw. Ja. Fishbone, nou, te gek. Uh, we hebben weer, weer, weer wat in de CD-spelen gedauwd. Ja, ik heb gezien dat we niet zo heel veel tijd meer hadden. Ik had vertrouwen met de trein, maar. Um, en er is ook dus ook moeten kan er een beetje doorheen rollen. Uh, ik heb inderdaad. Oh ja, Brand New Heavies had ik erin gedaan. Dat is een soort disco-band eigenlijk. Um, maar ze hebben dan één plaats. Oh ja, nummer 6 volgens mij. Death ja. Thread, heb jij dat uh, CD-tje daar? Ik heb hier geen hoesje, maar misschien ook wel. Ah, maar uh, een soort discoband met steeds een andere vocalist per album en dit was dan hun hip-hop-album. Misschien ook het eerste album eigenlijk als ik het juist heb, ik weet het niet zeker. Maar... Nou, dat zoeken we even op in de pop-encyclopedie. In ieder geval ook lekker. Dat gaat om de muziek. En het nummer dat we gaan nu horen is? Death Threat. Ah, heerlijk. Brand new heavy is op 501 uit de platenkast van Valentijn. Yeah. Some think that I'm a flake, but I'm no fake nigga, cause I take a bitch, make him a witcher, burn his ass at the stake. With the 44 mag, it's so simple. Put it to his temple, fuck that, I give a nigga permanent zipples. Easing up on a fast flow, but I'll let your ass know. The pop's still hot, like Tabasco. Brand new head on the tracks, you rap on a west coast. bro. Got motherfuckers doing jumping jacks. You motherfuckers lost it. I bake your ass like a cake, you know, you flakes get forced. Is funk. No, fuck funky. This shit hits the fan. See if you step into my set. Off fucking cliffs. Can't cope, I got you on scope. You walking on thin rope, so I'ma shoot them up like dope. Cause to make my notes, I'ma cut throats. Bodies are thrown off boats into do what that man's float Straight down a river. <laughs> With a bullet to shot his motherfucking liver. Enough of got thrown out. Step right into the crossfire, you got a brain flow out. So you niggas better duck, cause when my punk I got my motherfucking finger on the trigger, cause this nigga it A punk try to drop me. I left his body sloppy so they can't perform an off topsy. Dig a whole foot of Mines, but I can read yours. I think she says that she wants to pour your, your yourself all over me. What you think? I could be wrong, but pupils don't lie, and if they do, by God, they must fry. You know, like electric chair, the way you stare. Yeah, I'm there. You committed the crime, and I'm the victim for she that cries out passionately We'll do things backwardly, forwardly, horizontally I'm too young to be Settling down, quick to change my mind tomorrow So now can I borrow your timid torso? More so than your soul And it's me, gotta be how I roll Fuck the rhythm, tuck the rhythm Under your bosom. you're the prism Charlotteism was the first Let's rehearse, making a baby putting in your order, I want a baby daughter Dance on the tip of my tongue Check the clouds and truth, there's no more wetness in them Tell your home homegirls that you will send them A postcard from 3000, hard Don't want to make you feel strange, but Don't let these words be in vain so Libian. Ja, also. <laughs> nou, dat, gaat, dat gaat lekker er elkaar heen. Die hebben in ieder geval uh, wel zin in uh, om uh, wat effectjes erin te gooien, geloof ja. ik. Heerlijk. Wat was dat ook weer? Dit was Outcast. En dan het uh, dubbelalbum van Speakerbox en The Love Below. Dus ieder heeft een uh, album en dat gebundeld. Dit was Spread van The Love Below. En uh, wat hebben we daarvoor ook weer gedraaid? De Brand New, oh, brand new Ja, nou, vandaar heerlijk. dat je op Outcast kwam natuurlijk. Ja, nou ja, weet ik eigenlijk niet meer hoe dat kwam. Maar ik vond uh, Brand New Havies, uh, toen ik het net weer hoorde, echt sinds super lang. Echt, echt wel lekker weer. Ja, leuk hè? ja Ik, ik uh, val me echt op uh, hele leuke uh, muziek mee heb genomen. Ja. Maar wat, wat doet deze muziek dan met jou van uh, Outcast? Heeft dat voor jou ook nog een soort inspiratie uh... betekend? Merk je. Ja, nou eigenlijk Ach, wilt... dit nummer was eigenlijk vooral omdat ik de drums zo vet vond. Het is eigenlijk maar één beat, het hele nummer door. Met ja, soms een break ergens. Een maar... beetje drum and bass achtig uh, haast. Ja, ik hou ervan als die, die beats wat langer zijn, dan ga ik het er helemaal in mijn hoofd lekker meedoen. En dan. Uh... Ja, ik vind het heerlijk om dat uit te zoeken en dan uh, mee te drummen. Of, uh... ja, je houdt wel een beetje van ingewikkelde muziek, zeg maar. Ja, maar uiteindelijk swingt het, ga, gaat het wel of zo. Is het wel een trein die gewoon loopt. En is het niet. Als je het zomaar hoort, ga je niet denken van... Oh, ik moet er vandaan over die beat of zo. Het is, het is wel gewoon cool, vind ik. Ja. Ja. Nou ja, er komt er in één keer ook zo'n loopje doorheen. Of mensen zijn er druk aan het lopen ja, en ja, dan openen de deur. Het, en... ja. <laughs> ja. wel gekkigheid. Nou, dat heb je op zich met uh, Sirik van Lertijn. Ook wel dat soort gekkigheid tussendoor. Ja, er gebeurt eigenlijk ook aardig veel. En ik, uh, we gaan nu uh, opnemen. Uh, ja. cd'tje. Dus ik zit nu even te kijken van... Uh, heel veel dingen, omdat we eigenlijk voor de afgelopen... Twee jaar, anderhalf jaar, twee jaar, we spelen nu bijna zo lang, um, hebben we eigenlijk alleen maar live gespeeld. Nooit dingen opgenomen. Nou eigenlijk voordat we live gingen spelen hebben we wel een klein EP'tje opgenomen. Ja, Vier liedjes, het staat ook op onze bandcamp. Um, maar um, ja, voor de rest is eigenlijk alles gewoon geschreven om, met alleen nog maar doel live. Dus er gebeurt echt heel veel en sommige dingen staan alleen maar als je het visuele er ook bij hebt. Dus het is nu even nagaan of alles nog werkt gewoon als je het alleen hoort en of het liedje op zichzelf al, de liedjes op zichzelf al goed zijn. Maar een uh, heel leuk proces. Ja, het lijkt me heel lastig om op te nemen, al dat soort uh, gebbetjes. Ja, het, het, inderdaad. Dat... Het, is, het is niet uh, gangbaar, zeg maar. Nee, moet het een beetje doseren of, of juist niet. En uh, in ieder geval de bedoeling is dat het, als het, uh, dat het hard op je afkomt. Ja, dat hoor je tegenwoordig ook wel, hè, dat bands dan een dag en een nacht uh, cd opnemen. Oh ja? Uh, Gerard heeft dat ook gedaan. Okay. Komt, uh, eind dit jaar, op september komt hij met een CD uit en dat, hij wilde er eigenlijk twee tegelijkertijd, maar die moest nog weer wachten van zijn uh, nieuwe label. Bedoel je een akoestische en een elektrische versie? Gewoon nou, een, een, een drukke versie en een rustige versie. Oké, okay. maar wel dezelfde nummers. Wel dezelfde nummers, ja. Ah. Twisten, nou ben ik niet meer zeker. Gekker. Maar het gebeurt in ieder geval. Je kan ook zeggen van, nou we nemen gewoon een mix op die wat rustiger is en waar mensen dan. Uh, ja. Of, nee, niet op stil kunnen zitten, maar <laughs> in ieder geval wat een beetje... Nou, je ziet het vaak, ja. mensen, zoals jullie ook, vragen, dan, weet je, dan is er hier geen gelegenheid om met de volle band uh, voluit te spelen. Dus dan ja, moet je wel met iets speciaals komen, moet je het uitkleden inderdaad. Dus toen we hier ook waren, hebben we het ook uh, op een andere manier gedaan dan wat we het normaal live doen. Dus, dus op, op zich, zich, vaak wordt er wel geëist van bands of ze, dat ze gewoon wel een dag en een nacht kant hebben. Ja, nou dat is leuk. Waar ja. gaan we eigenlijk nu naar luisteren? Uh, ja, dat is leuk. Dat is, leuk. Of, dat is uh, Bombay Showpik. Dat zijn uh, oud-klasgenoten van mij van de pop-afdeling van het Consortium Amsterdam. Ja. En uit mijn klas zijn eigenlijk heel veel leuke bandjes gekomen. Zoals um, Houses, Bombay Showpik, Pop-up Animal Kids, um, Koffie. Ja, natuurlijk. Even ja, ik ja, het, eh, ja, ja, ja. Echt, noemen we het nog een keer. <laughs> uh, nou ja, en, en nog veel meer. Het is super leuk en... Bombay heeft volgens mij afgelopen mei uh, hun eerste cd uitgebracht. En, uh... Klopt, met het monster op de voorkant. Ja, en ik vind hem super vet. En uh, dit nummer, Start Rewind, hou ik, hou ik ook van. Die, uh... Dus even pluggen bij iedereen. Even pluggen bij iedereen. Maar je, je kende ze al, hoor Ja, ik kende ze al. Ja. Ik heb uh, okay. ze ook al een paar keer voor de microfoon uh, gehad. Cool. En wat dingetjes opgenomen en weet ik wel wat. Maar uh, deze blijf je maar uh, terugspoelen en weer opnieuw starten, uh, begrijp ja. ik. <laughs> Stark rewind dus uh, van Bombay Shopping. Ah, dat knalt er lekker in. Ja, yeah. de GB's, of de JB's moet ik the eigenlijk JB's. zeggen. De ja. James Brown Band. Oh, de James Brown Band, joh. Ja, Wat, ja, we, wat, wat was dit voor nummer? Uh, the Grunt heet het. The Grunt? The Grunt. Als in... Uh, ja, ik denk het. Een beetje metal. Uh. Maar het is een beetje, als ik, als ik gewoon nu gewoon nou hoor, dan hoor ik eigenlijk ook een beetje dat Afrobeat uh, geluid terug. Ja. Uh. Gek genoeg. Ik weet niet precies, maar volgens mij was het meer andersom dat, dat Vela Kuti hier in het westen was geweest en terugkwam en die, die vibe weer in zijn muziek heeft ver, uh, verwerkt. Dat, dat... Want hoe, la hoe, laat, hoe lang geleden is dat eigenlijk dat Fela Kuti een beetje begon uh, te musiceren? Volgens mij de mid s uh, Ja, nou dan zouden ze inderdaad uh, uitgewisseld kunnen hebben, maar ja goed, uh, ja. het was natuurlijk ook wel redelijk uh, wereldwijd, uh, de muziek. Ja. Uh, en dan hoor je sneller denk ik in Afrika een uh, westerse muzikant dan uh, andersom. Ja inderdaad, dat denk ik ook. Maar lekker, ja, want ja. Ik, ik, ik hoor echt die, uh, die, uh, nou ja, die, die uh, saxofoon wat je bijvoorbeeld ook bij koffie uh, ja. Uh, sterk Ja, het is op goed. zwepende wel ja. weer en uh, die beat die gewoon heerlijk staat en doorgaat ook. Ja, het heeft uh, wel uh, zeker wat overeenkomsten. Want hoe ben je hier dan weer bijgekomen? Is dat um, dan weer via de Jacksons geweest of uh, juist nou ja. niet? Ik, uh, volgens mij kwam het zo dat ik dus bij de Chili Peppers kwam. En dat album, het wat, liedje wat we naar ons net draaiden, van de Chili Peppers, die, uh, dat album is geproduceerd door George Clinton. American Ghost, toch? Mm, Get Dance? Nee, oh, American Ghost da uh, Dance, ja. inderdaad. Um, en George Clinton is de, ja, de, eigenlijk een beetje de godfather of funk. en Van Funkadelic, Parliament Funk. En um, die deelde ook bandleden met James Brown. Maar eigenlijk, ja, als je iets van funk... Dan moet je eigenlijk James Brown kennen en ik kwam op deze cd en ik hoorde dit nummer dus en ik heb hem gewoon gekocht. Het, is een, het was een hele dure cd, maar dat tweede nummer was zo goed dat ik dacht van deze moet ik hebben. Die uh, hoort gewoon bij de collectie. Ja. Nou lekker, uh, want zijn er, uh, je hebt natuurlijk op het conservatorium gezeten in de richting popmuziek. Ja. Uh, wat, wat voor bands ben je daar dan ongeveer tegengekomen? Zeg maar, uh, ik kan me voorstellen dat je daar ook van medestudenten dingen hoorde... ...die je ja. nog nooit van had gehoord. Ja, uh, nou, we kijken, meer denk ik de dingen zoals Elliot Smith. Meer mm -hmm. luistermuziek, meer alternative-achtige ja. muziek waar ik, uh, Fiona Apple. Um, ja, Broken Social Scene. Meer, meer dingen die hoorde ik die ik echt normaal nooit... ...dat had ik echt nooit uit mezelf... Uh, Geluisterd. Kennen. Nee. nee, ik luister er nog steeds niet veel hoor. Elliot Smith heb ik trouwens wel twee leuke albums van. En Fiona Apple ook eentje. Ja, maar. Um... Ja, het is duidelijk ja. niet helemaal in je straatje, zeg maar. Nee, nee, maar ik uh, kan er echt wel heel veel in waarderen. En Jeff Buckley en zo. Dingen die ik eigenlijk nooit. ...uit mezelf ging luisteren, maar toen ik het hoorde, dacht ik van... Hmm. ...en het heeft nog steeds heeft het, uh, heel veel inzicht, wat ik uh, heel cool vind. Ja, maar het is niet zo dat je denkt van... ...dat er nu als je muziek aan het bedenken bent, je maakt een demootje... ...want jullie zijn natuurlijk nu ook bezig met het schrijven van nieuwe nummers. Ja. Met Cirque uh, Valitaine in ieder geval. Mm -hmm. Het is niet zo dat je dan dingen binnenvallen en denkt... ...hé, hey, dat is eigenlijk een beetje Elliot Smith of uh, Buckley. Uh, na nou, in periodes dat ik het heel veel aan het luisteren was wel. Uh, maar voor Cirque... Ik ben eigenlijk voor heel juist teruggegaan naar alles waardoor ik ooit muziek wou gaan maken. En dat was echt van wat we nu eigenlijk vandaag hebben geluisterd: de um, Chili Peppers en Jackson, Michael Jackson, Jackson 5 En uh, The Roots. Die staat ja. volgens mij ook al uh, voor straks klaar. Ja, die staat voor straks klaar. Maar um, ja, dat soort dingen waar ik eigenlijk zoveel energie van. En dat moest, en dat was eigenlijk voor Sierik, was dat juist weer teruggaan, helemaal naar de basis. En dat is denk ik toch het meest. Uh, uniek of zo, die combinatie van die dingen en dat, dat, ja, dat, dat voel ik toch het hardst eigenlijk. Ja, heerlijk. Ja. ja, dat is het mooie van de muziek natuurlijk, waar, dat je het je kan raken en dat je het je ergens kan brengen ook. Ja, ja, zeker. Ja, dat is waar. Ja, want uh, jij speelt nu ook bij met uh, Stijen. Ja, dat is eigenlijk al na Zoeko was dat wel de eerste band waar ik, uh, dat is trouwens ook, zijn eerste plaat is ook geproduceerd door de drummer en toetsenist van Zoeko. Was uh, het die Duitser niet? Ja, de, de toetsenisten zijn Duitser. Ja, ja. Stefan Schmid en Stefan Kruger. Die uh, hebben de eerste plaats van Stijl geproduceerd. En dat, uh, daar ben ik ook na Suko in gaan spelen. Um, en dat is nog steeds eigenlijk het enige waarvoor ik niet... Ik, ik schrijf de laatste tijd wel soms met, um, met hem, maar het enige wat dus niet echt mijn band is, maar wat ik het super vet vind om te doen, echt. Ja. De band is heel cool en super gezellig en publiek wat er naar luistert en wat er... Uh, hoe ze erop reageren is gewoon echt te gek. Dus Leuk publiek. Ik ga het ook een keer. Uh... Checken. Checken, checken, Nou, Zeker. we gaan sowieso nu een nummer checken. Ja, staj en dat heet Bubbles Through the Soda. Oh, je wilt nummer 5 hebben natuurlijk. Ja, nummer 5, nummer 5. Even kijken, Waiting for the Week. En oh, staat ja, dat hier. is de oude titel. Ja. Dat is de oude titel? Ja, dat staat. Er dus waarschijnlijk verkeerd op het CD. Wauw, dit is echt <laughs> uniek dat we hier ja. achter komen. Dit is een soort, uh, soort Easter egg is het eigenlijk. <laughs> <laughs> Ik heb dat je het had met cd's, maar Waiting for the weekend, nee toch niet Babbels in de soda, want dat gebeurt ook in dat weekend Ja Ja, ja, ja Wat speel je hier trouwens? Ik speel hier niet op, niet op dit uh... okay. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze platenkast met Valentijn. Oh, wacht. Ja, Valentijn, nou mag je praten. Oh, ik vond het heel jammer dat dat het zo snel klaar is. Ik heb zoveel leuke satentjes. Ja, nee. maar ik was te laat. Ja, dan, krijg je dat, dan krijg je dat keihard gestraft. Nee, je mag wel een keer terugkomen hoor. Oh. <laughs> Ergens in het najaar. Dat vinden de mensen ook niet erg. Oké, okay, dat hoop ik. Die was stijgen. Nou, die mag ik nog wel even steden. Stijen mag even blijven? Ja. Ja, inderdaad. Maar waar staat uh, Cirque Vallette? Ik, ik noem maar even de komende tijd nog. Uh, in ieder geval op de Hoornse Stadsfeesten. De Hoornse Stadsfeesten, 16 juni, maar ook uh, 15 juni, de dag daarvoor in Studio K vieren we onze eigen avond in de, de Studio K Amsterdam. Doc's Family Night, met Stijje dus ook en Cirque Vallette en bevriende DJ's en andere vrienden. En hoe en laat rest, begint dat? Uh, van 9 tot, nee, tien tot 3 is dat. En voor de rest uh, De Duiker, Hoofddorp, 23 juli. Parade in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Uitje bakfestival in Castricum Uiteraard. Uh, Badpop in Waarland. Dus is dat in de buurt? Ik ken dat niet eigenlijk. Ja, nou, ja gewoon, wij, mensen luisteren natuurlijk over de hele wereld. Dus dat. ga uh, ja. je ook nog een keer in Brazilië toevallig. Nee. Nog niet, nog niet. <laughs> Gaat gebeuren. <laughs> Gaat zeker gebeuren. Mixed stream Heer Hugo zie ik. En voor koffie, 18 juli op de karavaan. heet dat zo? Die ja, dat Caravaan heet de Caravaan. Op... Koffie, de band. In Hoorn De oké. band Koffie. Ja, dus kom vooral nog een keer kijken en check onze Facebook eens een keer. Leuk. Ja. En dan is stik van het app.com. Nou, het, was, het is allemaal weer ten einde gekomen. Hartelijk dank voor pijn. je komst. Ja, het doet ja. pijn. Ik uh, vond Graagelijk. het echt uh, vet. Uh, nou, binnenkort uh, sturen we ook even de op onze Facebookpagina van Radio 501... even een linkje naar jouw speciale Spotify-lijst... wat uh, oh, Spotify ja. jou ja. gevraagd heeft. Ja, de meeste liedjes uh, die we vandaag hebben luister uh, laten horen... die staan ook verzameld op een uh, mixtape. Oh, dat is eigenlijk ook gewoon naar Spotify kunnen luisteren. Maar... Ja. <laughs> Dan had je het leuk, commentaar hoor. van Valentijn er niet bij <laughs> gehad... en dat uh, kan je toch niet missen. Oh. Ja. <laughs> Wij gaan Spotify aanzetten, over Spotify gesproken, want daar staat The Roots op. En wie zijn de Roots in vredesnaam? The Roots uit Philadelphia. Dat is de legendary Roots band. Is die, ik weet niet, de vetste hippo band die er bestaat. En ik wil bij ze spelen. Ook al wil ik eigenlijk alleen maar eigen muziek maken, maar daar wil ik bij spelen. Ja, wil je dit liedje nog aan iemand opdragen? Uh, aan mijn familie en mijn vrienden. Ah, oh, wat mooi. Get busy. Ja. Yeah! Tot volgende week. Volgende week Tim Pons van de Music Whisper. Allemaal luisterliedjes op Radio 51 en straks Rasta Met lekkere Rasta muziek op 501. Maar dit zijn de roots met Get Busy. my squad, man, man, my band about And he's strong, just like fella. Yeah, Bart Melly Mel, Bart Van Helen. And then we represent Illidale, but they still repelling, Ayo, sicko show like Mike Moore's. My city ain't nothing like yours. slipping in the darkness like war. Nightcrawl with the lights off. You see a lot of life lost for the white horse. Regardless, the charges making the saw targets off, on a red carpet, buzz from the black market. Hey, who got the politicians in their back pocket? Pimp slap, pump that, give me that profit. When you make contact, give me that gossip. If you bring Great Contract, you be that hostage. They getting busy in the city is wrong, Better dead bolt the door it ain't safe no more. South side, North Side. West side. Be cautious, be cautious, we're talking to bosses I feel I've been through a metamorphosis I'm mutated by unknown forces The feeling of courses, Something that's hard to describe I'm half dead, never felt more alive Reborn, remove the gold coins from my eyes I've been down, down, but now I'm back up I'm about to act up, boy you better back up When you see me set up shop, know to back up I crack up, when a rapper gets slapped up Number one reason, y'all should get wrapped up Dice, is mine, I got it all Kinda like W.E.B. The boys. Meets Heavy D and the boys. Smooth as a Rolls Royce. Built like a tank. Smoking on gang. Walking through the Guggenheim Raw Life Black Ink. Blue. South side. North side. West side. North side. Fresh off the step, I come directly at your OG neck I'm used to the one-two check Not the one-two step I'm strapped I leave every cat among you wet Now let's go You know I'm politically incorrect at this show I started with a kin I get a hoe And a hoes go retarded The Pope -po Vote tape off the stage for caution It's bad names North Philly get it in It's crack man Used to spin. Now I spend stacks and sacks And Uncle Sam tryna text All my hard-earned raps Damn we make it years, pesos, euros, we represent South Side, North Side, West Side, World Side.